10 uur. Freddy Fontijn met het NOS-journaal. Bij een spoorwegovergang in Gelderland, in Teugen, is een auto onder de trein gekomen. Daarbij is in ieder geval één inzittende om het leven gekomen. Het ongeluk heeft een ravage veroorzaakt op het spoor. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer is in beide richtingen gestremd. En die afsluiting duurt de hele dag, verwacht de NS. De Tunesische politie heeft beelden vrijgegeven van de aanslag op het Bardo Museum van afgelopen woensdag. Ze staan op de Facebookpagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Te zien is onder meer dat de daders een bezoeker laten wegkomen. En ook is te zien dat zeker een van de mannen een bomgordel droeg. Bij de aanslag kwamen 21 mensen om het leven, het merendeel buitenlandse toeristen. De daders werden gedood door de politie. Tot nu toe zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor betrokkenheid. De Engelse koning Richard III krijgt ruim 500 jaar na zijn dood alsnog een eervolle begrafenis. De koning kwam in 1485 om bij een veldslag in de Rozenoorlogen. Tijdens de reformatie werd zijn graf vernield. Sindsdien waren de resten van de koning spoorloos. Drie jaar geleden werden ze teruggevonden onder een parkeerplaats in Leicester. Vandaag wordt de koninklijke kist rondgereden langs plekken die een rol hebben gespeeld in het leven van Richard. En donderdag wordt de koning bijgezet in de kathedraal van Leicester. De vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in Libië dreigen te mislukken. Oorzaak is het oplaaien van de strijd om de hoofdstad Tripoli. Sinds de val van dictator Gaddafi vier jaar geleden verkeert Libië in chaos. Sinds augustus vorig jaar zijn er twee regeringen die elkaar bevechten. vn gezant Leon, die de gesprekken leidt... zegt dat het dialoog wordt ondermijnd door het aanhoudende geweld in Libië. Het weer, het blijft droog... Van het noordoosten uitbreekt op steeds meer plaatsen de zon door. Tot die tijd is het hier en daar nog wel bewolkt. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 Goedemorgen, u luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb twee uur met heerlijke muziek voor u. De openingstune was van Teddy Richards. Het komt van zijn album Nothing but the Truth uit 1966. Hij is een, uh, een, uh, een uh, Amerikaanse saxofonist die eigenlijk begonnen is op klarinet en alto en uh, hij is, uh, hij is begonnen in, uh, in, uh, in Detroit in 1942, waar hij speelde met uh, clarinetisten als Hank Jones. Hij is later begonnen met um, bands als van Roy Milton, Howard McGee, uh, Benny Carter en Gerald Walson. Uh, hij werd vergezeld op dit album door Phil Orlando op gitaar, Walter Davis Jr. op piano en Billy Higgins op drums. En uh, Joe Montega op Conga's. Volgende nummer wat ik ga draaien is van Benny Golson en de Philippians uit uh, 1958. Het nummer heet First Aid Team. Oh, mm -hmm. oh, luisterde naar Benny Golson en de Filipidians. De Filipidians zijn vier collega-artiesten die meespeelden met hem en die allemaal hun hometown, hun thuisbasis in Philadelphia hadden. En dat waren Lee Morgan op trompet, Benny Golson natuurlijk zelf op de Noorsax. Ray Bryant op piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums. We gaan verder met een, uh, uh, met, met een artiest die uh, als een van de allergrootste wordt beschouwd, Iets eerder in de tijd, het is namelijk Charlie Parker. Hij stierf in 1955 en vlak na zijn dood werd er een album uitgebracht. Dat heet The Genius of Charlie Parker. En dat bestaat uit een uh, opnames van een, uh, een twaalftal uh, opnamesessies... tussen 1945 en 1948. En naast Charlie Parker hoort u onder andere, onder andere Miles Davis... en Max Roach, uh, Bud Powell, John Lewis, Duke Jordan, Curly Russell en Tommy Potter. U gaat luisteren eerst naar Dizzy Bookie en daarna naar Slim Jams van Charlie Parker. And here comes Zuni in the door with his braces. What's he you know, Papa? Look at this cat here. Here's a suitcase and Let's get a beat on that door. What remember the door, Richie? Well, here. well here's Jack McBouty in his tenor. Well, say, how about blowing something, man? Eh? Got the next call. All right, that's great. Take it. You got it. Mm -hmm. Say you better bring me a double order of Richie Booties with a little hot sauce on it. That'll just about fix it. Oh well, here's it. Here. Well look at Charlie Yard boy the Rooney. Yes, how's it going, Oh everything is mellow, man. Look at this to get, get his horn with the mate. Blow yeah. Blows out my horn with me, man. I want to blow something Yeah. I'm having a little read trouble. i'm got a read. Yeah. Well, My voucher's got a reed, he can trim it down a little. That's great. That's great. Yeah, that's, cool. that's, that's great. solid then little. Let's get together and flow, We need flat. Take the next You got it. All right. Hey, go, What well, you gotta cut out? Gotta, uh, Jubilee. Jubilee, you gotta make another day. That's true. You gotta make a gig. Take the next chord before you cut out. Take the next chord. That's killing. Ja, dat gebeurde ook, ook wel eens met uh, die oude nummers. Die zijn in één keer afgelopen. U luisterde naar Charlie Parker. Op zijn album uh, en ook in uh, vele van zijn optreden speelde ook Dizzy Gillespie mee. En Dizzy Gillespie heeft natuurlijk zelf een enorme carrière ook gehad. Het volgende nummer is dan ook van een album van Dizzy Gillespie en his Big Band uit 1948. Um, het is het nummer Roundabout Midnight, geschreven door Thelonious Monk. En um, dat gaat hij zelf ook uh, zodra ik nog aankondigen. Dizzy Gillespie was ook de, de veelgevraagde en meest favoriete artiest in de Blue Note Jazz Club in New York. Tot op vandaag is hij de enige artiest geweest die er een complete maand gespeeld heeft. En die maand die was voor zijn 75ste verjaardag. En helaas vlak daarna uh, overleed hij. Maar dat, uh, dat record van een maand in die club spelen staat nog steeds. U gaat luisteren naar 'Roundabout Midnight' van Dizzy Gillespie en his big band. And now, ladies and gentlemen, we would like to play a number that was composed by one of my uh, best friends and contemporaries, Dallani Smart, and it's 'Roundabout Midnight'. Bissy Gillespie en zijn big band. Ik heb nog een heel uh, nummer van hem en dat uh, komt van een ander album. Het komt van het album van Dizzy Gillespie met samen met Sonny Stitt, Sony Sonny Rollins. En het heet Sonny Side Up uit 1957. Het nummer wat ik ga draaien heet After Hours. Het, uh, de versie van dit nummer op uh, dit album duurt maar liefst 12 minuten. Dat is veel te lang voor deze uitzending helaas. Dus ik ga daar uh, de laatste 8 minuten van draaien. After Hours van uh, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt en Sonny Rollins. U luisterde naar Dizzy Gillespie, Sonny Stitt en Sonny Rollins. We gaan verder met Abby Lincoln, een van mijn favoriete artiesten. En het komt van uh, haar album Abby is Blue uit 1959. Het is haar derde van de drie Riverside albums. Uh, zij wordt vergezeld door drums Max Roach, haar toenmalige uh, echtgenoot. En op trompet door Kenny Dorham, piano, Winton Kelly, Les Pen op uh, gitaar en fluit... Op Bas Sam Jones en weer op Drums Philly Joe Jones. We gaan luisteren naar Softly as in the Morning Sunrise van Abby Lincoln. Softly as in a Morning Sunrise, the light of love comes stealing into That all betray For the passions that thrill love And lift you high to heaven Are the passions that kill love And let you fall to hell So ends each story softly As in a moment game yeah, yeah. Het was Abbey Lincoln, het softly as in a morning sunrise. We gaan verder met een uh, Nederlands trio. Het was uh, voor mij een hele verrassing, want ik had nog nooit van ze gehoord, maar ze maakten geweldige muziek. Het is de Rob van Bavel trio. Het komt van hun album Almost Blue uit 2005. Ik ga er van twee nummers draaien: Moon and Sand en The English Blues. En nu hoort uh, Rob van Bavel op piano, Frans van Geest op bas en John Engels op drums. Uh, het is een album trouwens wat die niet uit is in, uh, in Nederland. Het is een uh, Japanse release. Uh, ze hebben uitvoerig in uh, Japan ge uh, getoerd in die tijd. En daar komt dit, uh, dit album vandaan. Nogmaals, u gaat luisteren naar het Rob van Bavel Trio met het nummer Moon and Sand. Ik luisterde naar het Rob van Bafeltrio. trio. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar zijn inmiddels alweer een tijdje uh, aan het optreden. En ik heb begrepen dat ze dit jaar ook in Breda op het Jazz Festival gaan optreden. Ik denk een absolute aanrader. Um, ik ben aan toegekomen aan het laatste nummer voor dit uur. en Ik ben natuurlijk zo direct weer terug met nog veel meer uh, geweldige muziek, dus blijf vooral luisteren. Uh, mijn naam is Jeroen van Sluisdam, u luistert naar CFM Jazz en het laatste nummer voor dit uur is van Art Pepper. Het komt van zijn album The Complete Pacific Jazz Small Group Recordings, waarin hij met diverse groepen uh, kleine optredens heeft gegeven. En het nummer wat u gaat horen dat is Resonant Emotions.